Een voorbeeld van een uh, plaat uit uh, begin jaren 80, waarbij de disco wordt gecombineerd met uh, de rap. En uh, rapje hoor je in deze plaats: Kit Kriel en de Coconuts, een uh, zomerplaat uit 1981 alweer. Je hoorde uh, Kepassa. Nou, Capassa, wat gebeurt er uh, vanmiddag tussen twee en vijf uh, op de radio? Dat is Zandvoort op zondag. Goedemiddag Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob. Uh, goedemiddag luisteraars. En niet te vergeten... Goedemiddag... Onze Kijk kijker. Ja. Onze kijker. Ja, die was er al om half twee uh, bij. Dus, uh, we zijn nu live uh, kijker, ja, dus. en nu, nu moeten we zelf schuiven. Dat even ter informatie, want die dacht dat ik eigenlijk al aan het draaien was... een uurtje, een half uur geleden. Goed, zondag. Prachtig weer. Fris windje. Ideaal barbecue weer. Mits je uit de wind staat natuurlijk. Maar in ieder geval... Een prachtige dag. Of het de laatste is of de ene laatste. U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Uh, wat gaan we allemaal doen? Nou, natuurlijk vast even uh, onderdelen zoals ze zijn om half vier de evenementenagenda. Het dier van de week is nog steeds Levi. Het gedicht van de dag. Ik heb uh, gisteravond nog een aantal verzoeken gehad om die van, van me gisteren te herhalen. Maar ik heb ook een paar versen meegenomen. Dus ik, uh, ik zal ze aan jou even voorleggen. En mm. dan kan jij een keuze maken. Nou, dankjewel. Ja, dat laat ik aan jou. <gif> dat over. wordt een lastige, denk ik. Dat wordt een hele lastige. Goed, uiteraard ook Sandvoort's nieuws in het kort. En zoals u van ons gewend bent en voor de nieuwe luisteraars nieuw... wellicht op de zondag gaan we twee uur altijd de regio in met de, de lokale radio. En we hebben bijdrage vanuit Amsterdam, Bergen en het Gooi. En wellicht ook nog één uit op Meer. Uiteraard kwart over vier pit report. Nou, er wordt ongelooflijk veel gesport vanmiddag. Op het ene scherm zien we de MotoGP en op het andere scherm zien we de DTM die nu verreden wordt in Assen. Verder hebben we natuurlijk golf, dag 4 van het Dutch Open. Uh, momenteel uh, aan de leiding de Zweed Bromberg met min 23. En de beste Nederlander na drie dagen is uh, Darius van Driel. En die staat op een gedeelde vijfde plaats. En die staat op min 13. Dus dat gaan we ook voor u volgen. En dat zijn hè? die ze nou uh, slaan daar. Hoe bedoel je dat? Nou ja, dat min 23, dat is nogal wat. Ja, maar dan moet je wel uh, drie dagen voor gegolfd hebben hoor. Ja, oké. Okay, maar nee. Uh, nee, ik hoorde dat dat uh, in ieder geval uh, heel gunstig was. Uh, de condities en. Uh... Dat daarom er zo goed geslagen wordt uh, daar op de maar baan. Maar helaas uh, heeft dat voor Joost Luiten uh, uh, geen vruchten afgeworpen. Want die heeft de kut niet gehaald. Dus die moest na, kon, na een vrijdag zijn golftas inpakken. Maar in ieder geval uh, we volgen Darius van der Zoals gezegd, uh, gedeeld vijfde. En hij loopt momenteel op hal 8. Uh, voetbal Eredivisie, Dutch Golf, MotoGP. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, ja, uiteraard de voetbal Eredivisie. En, uh, ja. ja, de kraker ja. van de dag, hè? Ja, ja. PSV tegen Feyenoord. Ja, dat wordt nogal wat. Straks om half drie. Want PSV heeft nog wat, wat geblesseerde spelers. Dus dat wordt nog, uh, dat wordt nog even kijken en, uh, ja, hoe, hoe ze dat allemaal in gaan vullen. Maar uiteraard volgen wij voor u ook de voetbal-eredivisie. Mooie wedstrijd. Uh, goed. Uh, ja, ik zou zeggen... Uh,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 De singel van uh, Frankie Valli and the Four Seasons. En Oh, what a night. Dus zondagmiddag pas hier ben. He, het is prachtig weer buiten. Graadje of 20 op dit moment in Zandvoort. En uh, gewoon uh, genieten van het uh, mooie nazomerweer. Dat kan je natuurlijk doen op het strand. Zonnetje op je bol, cocktailtje erbij. En dan deze: La Pecatina en Chef Special.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 Ja, deze Chef Special was heel veel in het nieuws natuurlijk. Met het negatieve gedoe over het eh, circuit, eh, ja, daar kennen we hem wel van. Maar hij heeft wel een mooie nieuwe plaat met eh, La Pecatina. Je Down for Your Love. Inderdaad, de nieuwe single van Chef Special. Het is eh, kwart over twee geweest. We gaan het doen. Het nieuws in het kort. Dorpsgenootje Liam, die de ernstige spierziekte SMA... spinale musculaire atrofie heeft... Kreeg op 11 september jongstleden in een Pools ziekenhuis eindelijk het dure medicijn Zolgensma. Kosten 2 miljoen toegediend. Door vele donaties en de fantastische schenking van een anonieme gever, kon deze behandeling aan Liam gegeven worden. Liam en zijn ouders, Kate en Piotr, blijven nog een aantal weken in Lublin, dat is in Polen, waar Liam voor controle in het ziekenhuis moet blijven. Daarbij blijft het gezin in een soort uh, uh, isolatie omdat de kleine Liam steroïden slikt, mag hij beslist geen infectie oplopen. Dus wordt er geen enkel risico genomen. Liam is wel een beetje moe, maar na alles wat er de afgelopen weken met hem is gebeurd. Maar hij is wel weer een zijn blije persoontje, laten zijn ouders weten. Uiteraard zijn ze ontzettend gelukkig met de goede afloop... en willen ze alsnog iedereen op de welke manier dan ook heeft geholpen ontzettend bedanken. Zonder alle donaties en de steun was deze behandeling niet tot stand gekomen. Afgelopen week onthulden wethouder Ellen Verheide Haas en wethouder Raymond van Haven... de eerste 3D-geprinte plantenbak gemaakt van oude rolcontainers. De plantenbak heeft een mooi plekje gekregen bij de ingang van het raadhuis in Zandvoort. Vanwege het project Duurzaam Afvalbeheer, waarbij inwoners meer afval zijn gaan schijnen... zijn er, meer con zijn er veel containers ingeleverd. Spanelanden NV Vee de rolcontainers graag hergebruiken... en werkt samen met 3D-makers Zoon om dit te bereiken...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 Gistermiddag heeft een alerte voorbijganger een gouden trouwring aangetroffen op de boulevard Bernard in Zandvoort. Aangezien de gemeente gesloten is in het weekend, heeft de politie kennemer de ring tijdelijk in bewaring genomen. De ring wordt maandag naar, het gemeente, naar de gemeente Zandvoort gebracht. De ring heeft twee inscripties. één met de naam van de bruid en de trouwdatum. Deze datum betreft 19 februari 1971. De eigenaar kan vast vertellen welke naam hierbij hoort en is van harte welkom om de ring. ...op te halen bij het politiebureau in Zandvoort. En uh, dat contact opnemen kan ook via 0900 8844. 0900 8844. En tot slot een automobilist is zaterdagavond met een volle vaart... ...tegen een deur van een taxi gereden. De dader is er vervolgens in zijn zwaar, zwaar gehavende auto vandoor gegaan. Het ongeval gebeurde rond half tien op de Van Lennepweg. De taxichauffeur had net een klant weggebracht en wilde instappen. Hij was nog niet helemaal ingestapt... toen een automobilist vol tegen zijn deur reed. De binnenkant van de taxideur schoot los... en klapte tegen een geparkeerde auto. Als het ongeval een fractie eerder was gebeurd... dan had de auto en de taxichauffeur geraakt. De bestuurder van de witte Renault... die tegen de taxi was gereden... ging er vervolgens vandoor. Omstanders hebben nog gezocht naar de wagen in de buurt... en bij het station werden nog brokstukken van de wagen aangetroffen. De auto heeft door de klap een kapotte band opgelopen... Na het ongeval hebben meerdere politieeenheden in de buurt naar de auto gezocht, maar deze werd niet meer aangetroffen tot zover. Dankjewel Albert Jan, dat was het Zandvoortse nieuws. Uiteraard ook weer na te lezen en te volgen via onze ZFM-app. Dus mocht je de app nog niet hebben, is heel makkelijk. Download hem dan via de Play Store als je Android bijvoorbeeld een Samsung-telefoon hebt. Of kijk even op de website van de app, kan je via Google kan je daarop komen. ZFM Zandvoort uh, googelen en dan kom je vanzelf op het juiste plekje. En over die lekke banden uh, gesproken bij, uh, bij de taxi. Van de week was er ook een uh, verhaal over een uh, automobilist in de Hoekse Waard. Die heeft namelijk ruim 10 kilometer met twee lekke banden gereden Albert-Jan. Zo. Tien kilometer en hij heeft het uh, helemaal niet door gehad. Maar het betrof nou ja, twee banden, maar heeft heel veel schade aan de weg veroorzaakt. Ja. Dus ze zijn de man op het spoor gekomen door het spoor te volgen... van de schade aan het wegdek, want het was zwaar beschadigd. En waarom de man is doorgereden met de, met de lekke banden... en hoe groot de schade wel is aan het asfalt, is niet bekend. Maar een opmerkelijk bericht dus aansluitend op het nieuws in het kort nogmaals... De ZFM-app kan je daarvoor uh, raadplegen. Was dit een hele grote hit voor de Danserij, hoor. De, de Dance Monkey. Het is tijd voor een gouden ouwe. Op ZFM wordt iedere gouden ouwe platina. Ja, voor dat ruzie krijgt met de programmaleider, komt hij eraan, hoor. De gouden ouwe. Deze zondag. wordt elke gouden oude platina. Zo ook deze van de Birds en Turn Turn Turn. We deden even lekker mee in de studio aan de tolweg Tina. Wat dan blijft een echte klassieker. De en wat ook een klassieker blijft is het weerbericht om half drie over Jan. Want uh, ja, wat gaat het brengen? De komende dagen het weer. Allereerst even het weer weeroverzicht en dan het specifieke weeroverzicht van Zandvoort. Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. In het oosten en in het noorden was de bewolking vooral in de ochtend hardnekkiger. Het bleef wel overal droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind werd het, wordt het 18 graden onder bewolking... tot lokaal 22 graden in gebieden waar de zon flink schijnt. Maandag houden we de mix van zon- en wolkenvelden... en in de ochtend is er nog wel kans op nevel of mist. Het wordt opnieuw een droge dag en aan de temperatuur verandert weinig... De flinke zonnige periode en wolkenvelden wisselen elkaar dinsdag af. De wind uit, noordoostelijke, uh, uit oostelijke richting speelt geen grote rol van betekenis en is hooguit matig van kracht, windkracht 3. Met waarden tussen de 16 en 18 graden is het aan de koele kant voor midden september. En vanaf donderdag lijkt de wind de Zuidwesthoek op te zoeken... en lage drukgebieden komen dichter bij ons land te liggen. Na een droge en vrij zonnige eerste weekhelft... neemt de bewolking in de buitenkant daardoor later in de week toe. Afhankelijk van de positie van de lage drukgebieden... kan het weerbeeld net wat regenachtiger of droger uitvallen. En wat betekent dat voor Zandvoort op korte termijn? Het wordt vandaag geleidelijk bewolkt, maar het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur nog tot 20 graden Celsius en is de wind matig windkracht 3. Vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 12 graden. En de komende dagen zijn er opklaringen en neemt de kans op regen toe in Zandvoort. De temperatuur daalt tot 14 graden overdag. Snachts is het ongeveer 11 graden en de wind draait geleidelijk naar het noordwesten en is matig windkracht 3. Dankjewel, bert Tot zover het, weerbericht. Dat was het weer? En ondertussen was ik deze plaat aan het klaarzetten, want die uh, had ik in één keer in mijn hoofd van, ik moet hem gewoon gaan draaien. Wow, wow, wow. En de man, man, man Mountain. He's my lover, to me. He's my man, he's my man En dit is heel nieuw, helemaal nieuw. Osuna en uh, La Funka oh, yeah. Alguien que me diga hoe se tropieert. Se tropieert. Komt een goed amor. Kwal en La destreza si ...van uh, Osuna en die, die heet uh, La Funka. Nou kijken we even naar de hoes. Uh, van de plaat, daar staat gewoon een teddybeer op. Hoe komen ze erbij, zeg? Ongelooflijk, maar deze meneer uh, Osuna... ...die heeft wel een uh, hele grote hit gehad... Uh, ...een hele tijd geleden met Taki, -taki uh, Albert-Jan. Okay. Taki, Taki meer dan een miljard keer... ...echt meer dan een miljard keer... ...beluisterd op Spotify. Zo. Ongelooflijk, die plaat. Ik denk hoeveel uh, nullen zijn dat uh, die erachter staan. Heel veel. Heel veel, inderdaad. Nou, we zijn aan de eredivisie toegekomen. We beginnen met de wedstrijd van vrijdag. Ja, vrijdagavond Sparta-Rotterdam op het kasteel. Thuis tegen NEC. Eindstand 1-1. En gisteren werden er vier wedstrijden gespeeld. Waaronder SC Heerenveen tegen Fortuna Sittard. Eindstand van die wedstrijd werd 1-0. Dan Willem II ontving FC Groningen. Eindstand 2-1. Dat valt weer een beetje albert Jan, voor jou, ja. Groningen. Ja, ja, ja. Nou, het wordt tijd voor een trainerswissel, denk ik. Jazeker. Nou ja, moet je punten sparen bij de Albert Heijn, dan <laughs> ja, ja. kan je een nieuwe trainer <laughs> uh, aanschaffen. Als, uh, Ajax tegen. Uh, ja, dit is echt ongelooflijk. S.C. Cambuur. De voorbeschouwing van die wedstrijd een beetje beluisterd en gelezen. En uh, ja, toen zeiden ze van: Ja, Ajax is wel in vorm, dus het zou wel eens een hele grote. Overwinning voor Ajax kunnen zijn, maar hij zei de andere weer van uh, het kan ook een beetje tegenvallen natuurlijk. Hè? Dus uh, ja, iedere tegenstander die moet je niet uh, onderschatten, maar uiteindelijk werd het tegen SC Cambuur. Daar uh, in, uh, in uh, Amsterdam werd het 9 tegen 0. Ja, en uh, na afloop van die wedstrijd uh, uh, had uh, NOS Studio Sport een interview met de keeper van, uh, van uh, SC Cambuur. En die zei, was jij nou de laatste vijf minuten aan het tijdrekken... Ja, zei die keeper. Want ik denk, ik bedoel, 9-0 is erg, maar 10-0, dat gunde ik. Zie. Nee, dat snap ik ook. Het is dus de eerste, eerste, eerste keeper die ik tegenkom, die na een 9-0 achterstand tijd gaat rekken om er geen team van te maken. He, geweldig sportief verhaal trouwens van die, van die keeper hoor. Maar in ieder geval een duidelijke overwinning. Nou, we hebben nog een keer een wedstrijd 0-10 gehad, hè, toch? Ja, Weet ook, je wel, ja. dat was mooi met het uh, kennengetal van uh, Rotterdam. Dan hebben we uh, FC Utrecht. Thuis tegen RKC Waalwijk. We zitten nog op de zaterdagavond. Eindstand 2 tegen 2. En dan gaan we naar uh, zondagmiddag. Want er is inmiddels alweer een uh, wedstrijd gespeeld. En dus ten einde. We hebben het over uh, co Eagles tegen Peck Zwolle. Nou, co heeft uh, gescoord. Daar werd het 1 tegen 0 als eindstand. Ja, Peck wil maar niet winnen. Hè. Ze staan stijf onderaan. Dus, uh, dat... Het gaat niet lukken dit jaar. Dat, uh, er is wat aan de hand. Maar wat, dat weten we binnen een afzienbare tijd. Ongetwijfeld. Nou ja, dan hebben we hem, hè. De, de, de klapper van de dag. Om half drie begonnen. PSV ontvangt thuis Noord en de tussenstand is 0-0. En dan straks om kwart voor vijf krijgen we ook nog twee mooie potjes. Want Vitesse neemt het op tegen FC Twente. En Heracles Almelo. Almelo, Almelo. Daar in, is weer... El, in Almelo is altijd wat te doen, hè? Ja. Het, het stoplicht springt op groen en dan weer op rood. Goed, Heracles Almelo om kwart voor vijf thuis tegen AZ. En ik weet dat er in Salford heel veel AZ'ers zijn. Dus uh, ik wens alvast uh, heel veel uh, succes vanmiddag. De wedstrijd tegen Heracles Almerlo. En laten we hopen dat uh, Alkmaar Saandam die wedstrijd gewoon gaat winnen. Hier is Bluff en de Counting Crows.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 Nee, ik span je als besluit. Wapen verschenen, slachten voor mij. Ik ga er tussen ze zijn. De vlucht yes, wegraakt. Maar de, de, de. hoe heet ze nou? Jouw god, help even. De Beach Boys. Dat is voor jouw tijd, hè? En de California Dreaming. Ja, surfplankje mee en ga met die bananen, Albertje Ja, Albert. ja, ja. zo'n zo antieke VW-bus. Een surfplankje erop. Ja. Twee stoeltjes je zou hem bij. nog maar hebben, zo'n bus. Ja, nou, tegenover bij mij staat er één, die staat er elke dag. Dus ze zijn er nog wel, hoor. Kijk, kijk, kijk. Collectors' Items. Ja, klopt. Uh, van de Collectors' Items gaan wij naar de grote clubactie. Ja, want vier verenigingen uit Zandvoort... die zijn loten beginnen te verkopen via de grote clubactie. Gisteren startten vier verenigingen uit Zandvoort... met de verkoop van loten voor hun club. Een lot kost 3 euro per stuk... waarvan maar liefst 80% naar de club gaat. De grote clubactie biedt een laagdrempelige manier... om ook verenigingen in Zandvoort een steuntje in de rug te geven. Vorig jaar brak de grote clubactie landelijk alle records... met een opbrengst van dik 9,5 miljoen euro... 9,5 miljoen euro voor het verenigingsleven. Dit, gel dit geld was een welkome aanvulling op de gemiste inkomsten. Directeur Frank Molkenboer. Sommige clubs hebben als gevolg van de coronacrisis het ledenaantal... en daarmee ook de contributieinkomsten zien afnemen. De sponsorinkomsten lopen terug... en veel clubs missen al ruim een jaar de inkomsten uit de kantine. Als extra's zijn, uh, juist, dit alle extra's zijn juist dit jaar meer dan welkom... Daarnaast horen we van veel verenigingen ook dat de actie bijdraagt aan een saamhorigheidsgevoel. Iets wat we de afgelopen anderhalf jaar door alle maatregelen ook hebben moeten missen. De kracht van de grote clubactie is het enthousiasme waarmee kinderen voor hun club langs de deur gaan. Maar ook de grote clubactie gaat uh, mee met de tijd. Als koper koop je direct een lot aan de deur voor, door de QR-code te scannen. Leden kunnen ook eenvoudig hun persoonlijke verkooplink delen via WhatsApp en social media. Op deze manier kunnen ook familieleden en vrienden bereikt worden... waarvan de voordeur net even wat verder weg ligt. Dit jaar doen in de gemeente Zandvoort de volgende clubs mee. De turnvereniging OSS, de Zandvoortse Hockeyclub... SV Zandvoort en de Dance Academy. Ik zou zeggen, uh, ja, steun uh, de clubs uit Zandvoort uh, door loten te kopen. Want maar liefst 80% van de 3 euro per lot gaat naar een van deze vier. clubs. Clubs. En is dat de hele week dat je een lot kan kopen, weet je dat? Ja, er nee, staat geen einddatum bij, dus ik denk dat ze nog even een paar weken door kunnen gaan. Houd het in de gaten en koop Domme. inderdaad een lot voor een van de vier clubs hier uit Zandvoort. Dankjewel, albert voor dit bericht. En wij gaan de nieuwe raccoon voor je draaien. Toen onze meid een klein meisje was, en best wel aardig om te zien.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 We sparen door voor morgen En we vergeten leven Is vandaag Dus geef ja. Je... altijd, Albert Jassen, rond kwart voor vijf het gedicht van de dag. En als ik dan deze nieuwe single van Raccoon hoor, en uh, geef je hart niet zomaar weg, dan ja. denk ik, nou, misschien wel een gedichtje waard. Nou, wie weet. Wie weet, hou het weet. in de gaten, en misschien wel houd, vanmiddag. Hou ons in de gaten. Ja, dus gewoon gaan luisteren, hè, om uh, kwart voor vijf. Het gedicht van de dag, ja, ik krijg het uh, weer voor het uitzoeken, dus we uh, moeten nog even over nadenken. Maar de Harlem Shuffle gaan we wel voor je draaien. Dat was de single van de Rolling Stones en de Harlem Shuffle. En we gaan alweer nou op naar het nieuws. Weer van drie uur naar de wedstrijd. PSV tegen Feyenoord is uiteraard aan de gang daar in Eindhoven. Tussenstand nog steeds 0 tegen 0. En ze zijn 27 minuten onderweg met die wedstrijd. Vanmiddag volgen we die bij Sandport op zondag. Ook in de tweede uur uiteraard. Graag tot zometeen. Dan zijn we er weer.